Op 106.9, straks meer. Vier! Dit is Renate Evers met het NOS Journaal.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 PvdA-leider Samsom wil de bonussen van de top van sns Real proberen terug te halen. Dat zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Volgens Samsom heeft de top van de inmiddels genationaliseerde bank... een paar dikke bonussen gekregen voor werk dat achteraf slecht is uitgepakt. Hij denkt dat het lastig zal zijn om de ex-top van sns Real strafrechtelijk te vervolgen... Volgens minister van Financiën Dijsselbloem kunnen de bonussen nu nog niet worden teruggehaald. Omdat de regeling waarmee dat moet gebeuren nog niet is doorgevoerd. Die ligt nog ter behandeling in de Eerste Kamer. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. En de wind zwakt iets af. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. Maar in de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. De middagtemperatuur ligt tussen 8 en 10 graden. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie. Emotion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 Just go ahead yeah. now. And if you want to call that baby, just go Connected En daarvoor de Spindokters. En Two Princess. Het is 12 over 2, het laatste deel van Zondag in Kenmerland. Ja, ik moest toch weer om je lachen, moraal. In het begin van de uitzing hadden we het erover dat jij um, een soort van... Uh, uh, een zwak hebt voor Brit Ja, je, je hebt gewoon een zwak voor Brit Dekker. Je weet wel, oh dat vind ik leuk, ik kom uit Purmerend, Brit Dekker. Die, weet je wel. En uh, je hebt regelmatig tweetjes gestuurd... We hebben ook samengegaan. Ik heb jou een beetje geholpen. Bijvoorbeeld deze. Ed Britje, Jij laat me lachen. Jij maakt me blij. Jij als knappe meid heeft een hart van goud. Als ik je zie, word ik verliefd. Oh. Kijk, die heb je gestuurd. En gisteravond vanmorgen kreeg je nog een reactie. Ja. was een op een andere tweet. Een romantisch etentje bij kaarslicht. Wij samen met een foto van een glas voor een kaarsje... Daar is gereageerd en nu heb je weer een nieuwe gestuurd En nog steeds geen reactie Ed Brittje, wat dacht je van een etentje Bij kaarslicht Zoals in een romantische film Ja, dat is toch mooi, je Ja, ik vind het echt prachtig Nou ja, laten we hopen op een reactie En anders moeten we proberen de telefoonnummer te regelen En dan kunnen we volgende week even bellen Kijk, weet je het nou heel ik leuk zie je vinden? ogen, zie ik al glinteren ja, Wat ik het nou heel leuk vindt? Ja jullie hebben met Pascal van der hier een etentje geregeld Ja En jij met Brit. Ja Gaan we proberen het te regelen Leuk dat vind Heel klasse Hé, hey, ehm um, de voorjaarsvakantie komt er bijna aan over twee weken. Of drie weken, 19 en 21 februari. Geeft ZFM in deze week in de Kids Adventure Week DJ Workshops. Gaat een uurtje redactie aan vooraf. En om één uur gaat er, of gaat, in de tweede uur gaat er echt programma gemaakt worden. Vindt allemaal plaats in de Kids Adventure Week. Allemaal evenementen. Ook is er op 22 februari, dus op de vrijdag, een ZFM lunch. Dus een echt ZFM programma Die kun je gaan presenteren. En dat is voor gevorderde. Eén uur voorbereiding en dan twee uur uitzenden. Van twaalf tot twee. En heb je nou geen tijd om zo'n workshop te volgen? Maar heb je, vind je het nou wel leuk om even langs te kijken? Of langs te komen in de studio? Doe het dan even. Op 21 februari. Want er is er namelijk open huis hier bij CFM Sanvoort. Van twee... Tot vier. Dus dan ben je zeker welkom. Aanmelden voor de DJ Workshops kan via marketing.vvzandvoort.nl. Dus marketing.vvzandvoort.nl. Hey, weet je, ik heb een beetje zin in een echt uh, oud plaatje, lekker disco-achtig. Ja. Even wel om het weekend af te sluiten. Ja. Kan je niet even voor mij even een lekker disco-plaatje hebben? Dat kan ik zeker. Ga ik zo meteen voor jou doen. Klasse. Twee tussenstanden in de Erevisie om half drie begonnen. FC Twente tegen FC Utrecht. Een verrassing. 4-2 voor de Utrechtenaren. En Venlo thuis in de Kuip tegen de, Ajaxi, de Ajax. Tussenstand is daar 0-3. Net een, een doelpunt van Boerrichter. Zometeen om half vijf is nog één wedstrijd. Hé, hey, zometeen. Even een update van wat er vandaag gebeurd is op het circuit. Om half... Uh, of ik bedoel... Uh, op het circuit was vandaag de vier uur van Zandvoort. Onze verslaggever Willem van Deenten zit nu in de studio. En we gaan hem zometeen even spreken daarover. Ook zo meteen muziek onderweg van ABC, The Look of Love, Jeroen van der Boom, dat weet je. En dus die disco classic van Aldo. Ritme van Zandvoort. Ik zal je niet met mijn verhalen vervelen Ik kom je zeggen wat ik net van je dacht Toen ik je handen met je haren zag spelen Wou ik bij je zijn vannacht Oh, ik vraag je niet of je wat wil drinken Ik ben spontaan naar je toe geleid Nieuwe schoenen zitten. Anders krijg ik later spijt. Oh. Als ik weet waar ik wil, dan ga ik ervoor. En waar het gaat ik... Ik zal je niet met mijn verleden vermoeien Ik ben niet eenzaam en ik ben niet op jacht oh. Maar ik weet zeker dat de liefde zal bloeien Als je bij me blijft vannacht oh. Als ik weet wat ik wil, dan ga ik ervoor Omdat ik op mijn op ZFM. Dat weet je? ZFM Race Radio. Pit Report. Pit report. Nou ja. Pit Report, uh, dat kunnen we het ook niet echt noemen. Het is meer Studio Report. Aangeschoven is ZFM even Willem van Densen. Willem, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, toch wel pit report hoor, want ik heb een uur in de kou gestaan. Ja, ik pits. vind je echt een bikkel. Je kwam net <laughs> binnen helemaal verkleund van de kou, maar je bent vandaag op het circuit geweest. Hè? Het, het was vandaag de vier uur van Zandvoort, hè? Ja, uh, vier uur van Zandvoort, derde race in het uh, winterkampioenschap. Uh, een uh, serie over uh, vier races. Uh, de laatste race is het eerste weekend uh, van maart. Uh, Oké. Okay. Vandaag hadden we de vier uur Ja, een magere opkomst. Uh, ja, uh, hoe komt dat? Ja, ik denk toch, uh, de crisis uh, heeft yeah. daarmee te maken. -crisis. Ja, precies. We hebben Winterkampioenschap gehad uh, met uh, zo'n 40 auto's aan de start. Uh, en okay. dit, deze dag uh, 15 teams. En dat is uh, mager, helemaal als je kijkt dat het verdeeld is over uh, vier uh, divisies. Ja. Nou, zelfs een uh, divisie waar maar één auto aan de start kwam. Dus uh, ja, daar had jij in mee kunnen doen. Dat <laughs> nou, kan mijn rijbewijs, dus, en die, dus ja, en die divisie kunnen winnen. Maar goed. Uh, toch nog uh, bekende namen aan de start. Uh, Jeroen Blekemolen, Sebastian okay. Blekemolen, Jan Joris Verheul, Tom Koronel. Niet de minste nee. okay. uh, Ja, Kijken we dan even naar het verloop van de wedstrijd. We uh, begon natuurlijk met een uh, kwalificatie. Nou, Jeroen Blekemolen uh, deed de kwalificatie voor het team van Blekemolen. Ja, Appeltje-eindje eigenlijk voor hem. Hij rijdt bijna ieder weekend en door de week her en der nog testen ook. Hij reed de Porsche, waarmee team Blekenmolen rijdt, naar Pol. Had er twee rondjes voor nodig en in die twee rondjes was hij vier seconden sneller. Zelfs als de nummer twee ja. met de kwalificatie. Nou, dat gaf al een indicatie voor de race eigenlijk. Ja, precies. Ja. <laughs> Want als je in twee, seconden, twee ronden al vier seconden sneller bent, dan kan je uitrekenen ja. over de vier uur. Nou, uiteindelijk de winnaar, de Equipe. Uh, Blekemolen. Okay. De Porsche bemand door vier uh, coureurs. Bouwhuis, Michel Blekemolen en dan de beide zoons van uh, Michel, Sebastian en uh, Jeroen Blekemolen. Die wisten die race uiteindelijk te winnen met een uh, voorsprong van zo'n uh, vijf ronden op de nummer twee. De nummer twee was de Engelse equipe uh, White and Sharp die uh, onderweg waren met een uh, Ginetta. En derde eindigde uh, dan toch nog uh, de equipe van uh, Jan-Joris Verhul en uh, Tom Coronel. Oké, okay. hey, um, een vraagje. Uh, Onze programmaleider Albert Jan Vos, jou wel bekend, die kwam er naar me toe. Hij zegt: Je moet even iets aan Willem vragen. En dat gaat over uh, eventuele iets van problemen bij de raceklasse van de Dutch GT-4. Weet jij wat daar speelt? Nou, problemen, uh, ja. Ja, uh, Eén groot probleem uh, sowieso in de autosport en dat is uh, geld, ja, uh, je weet ja. in wat voor uh, tijd we verkeren. Dus om de startvelden voor het komende seizoen uh, vol te krijgen, ja dat wordt nog een hele opgave. Eén uh, van de teams, uh, het was vorig jaar al niet een uh, groot hartveld, dat uh, GT uh, startveld, GT4. Ja. Eén van de teams die daarin meedeed het eerste jaar was uh, Nissan, nou Nissan heeft ook uh, de stap ja. eruit getrokken. Okay. Dus, ja. En er zijn met andere teams uh, die ook nog twijfelen. Dus die klasse, ja, daar heerst nog een uh, ja. vraagteken uh, okay. over. Maar dat is niet alleen met de uh, GT, met alle uh, Ja, precies, dus niet alleen met die GT4 te maken. Nee. Hey, tot slot, um, wanneer gaat jouw zoon Formule 1 rijden? Uh -huh. Ik heb namelijk dat je vernomen dat jouw zoon Justin ook race. Nou, die heeft uh, vorig seizoen de, de laatste raceweekend meegedaan met de Suzuki Swift uh, Cup. Oké. Okay. Ja, uh, die wil dit seizoen het hele jaar meedoen. Leuk, zeg. Ook daar zijn de juist voor nodig. Ja, <laughs> en, ja, precies. Wow, uh, is je zoon? Die is twintig uh, alweer. Twintig, zo. Ja. ja. Nou, ja. Maar, maar goed. Heeft uh, wel talent? Ja, ze hebben van uh, Formido hebben ze uh, gedurende de maand, december, januari, hebben ze talentenjacht gehad okay. op uh, indoor kartbanen. Vorige week was het halve uh, finale daarvan. Okay. Zijn uh, halve finale in uh, Huizen heeft hij gewonnen. Kijk. Dat uh, impliceert weer dat hij 2 maart hiermee doet op het Spieze Antwoord. Okay. Uh, oh, leuk. Met nog 19 anderen gaat hij dan strijden om een zitje in de Suzuki Swift. Uh, okay. Wat dan door uh, Formido ja. uh, Leuk. Uh, leuk, leuk, leuk. En dat zou mooi zijn dat er weer naar hoeven geen sponsor in ook te zoeken. Zeker weten. Nou ja. Ja. <laughs> Houd eens op de hoogte daarvan. Ja, Lijkt me, me leuk. Willem, dankjewel voor, uh, voor, uh, voor de zover. En uh, we spreken je nog wel een keer natuurlijk. Met het vervolg van het race op circuit Zandvoort. Hé, hey, uh, je vroeg het net aan: echt een discoplaat. En er is één plaat die iedereen kent volgens mij. En iedereen laat dansen. Dus het wordt tijd om even voetjes van de vloer te doen met Earth Wind en Fire. Dans maar in de ring, dans maar in de rondte met. September Do you remember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 En daarvoor de disco classic van Earth, Wind and Fire. September, zometeen nieuws over um, de boulevard in Zandvoort. Want die wordt namelijk helemaal vernieuwd. En dat wil natuurlijk zeggen dat het um, goed is voor toerisme hier in Zandvoort. Nou ja, je hoort dat zometeen naar More 5. Hun nieuwe, Daylight. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along how did it come so fast this is our last night, but it's late, and I'm trying Ik op ZFM Daylight. Ik zei net al. Leuke tijden komen eraan voor Zandvoort. Ik denk ook wel goede tijden. Want uh, de boulevard in Zandvoort gaat namelijk op de schop. Wordt alles wordt er vernieuwd te komen. Uh, even kijken. Ik heb hier de krant voor me. De, de, de, de straten worden uh, opgeknapt. Het badhuisplein wordt opgeklapt, het Palace Hotel. Winkels en horeca worden er uh, geplaatst. En uh, in 2000 kwam de gemeente met een rigoureus idee: volledige sloop en een nieuwbouw voor het hele gebied. Dat was dus in uh, 2000, het plan viel toen heel slecht, was niet doorgegaan. Maar nu wordt alles gerestaureerd, er komen nieuwe, uh, nieuwe winkels. Waardoor het een stuk aantrekkelijker is voor de zandvoorders en de, de, de toeristen die er komen. Dus ik denk het oh, uh, voor het eerst volgens mij. Niets van gehoord, Willem? Het is uh, 20 jaar, maar dat is ja, nu wat gaat gebeuren. Maar het, ik, jij bent Stand toch? Je vindt het is, wat vind je ervan? Dat het wordt vernieuwd. Want het ziet er, als ik eerlijk nou, ben, ik vind ik het er niet uit. Toch? Ja, toch? Ja, nee, als ik over de Boulevard loop, dan denk ik echt van, dit ziet er niet uit. Ik kijk, in de zomer valt het mee, is het nog druk en zit je toch meer op het strand. Maar als je nu kijkt in de winter. Maar je hebt ook gelezen wanneer ze ermee mij klaar willen zijn. Nou staat wat staat er? 2033. Echt waar ja? Oh, dat heb ik niet gelezen. Nou, dat, dat doet je nog eventjes jongen jongen jongen, jongen. Hey Willem, daar is je toch bent. Wat uh, moet er gebeuren met de watertoren? De watertoren? Ja, die mag van mij blijven staan. Maar er moet wel wat uh, mee gebeuren uh, natuurlijk. Maak er maar een mooi uh, restaurant in uh, daarboven. Ja. Of, uh, mm -hmm. ja, precies. Ja, van mooie hotelletjes. Ja, uitzichtoren. Nou, misschien gaan ze dat ook meenemen als ze, dat alle, als ze alles gaan uh, vernieuwen, zeg maar. Ik denk het wel. We hebben een uh, tussenstand in televisie. We hebben een tussenstand in de televisie, ja. vertel. Het is Willem II tegen Feyenoord dat het 1-0 voor Feyenoord. Ah, Oké, okay. de Feyenoorders Dus we moeten wel winnen, want anders staat Utrecht boven Feyenoord. Dus voor de Rotterdammers zou dat niet heel erg fijn zijn, ja. denk ik. TFM stand zondag in kennenland 10 over half 5. En hier is de boss Bruce Springsteen. Radio Nowhere. I just don't want to show that you know she is worth your time. You will lose if you choose to refuse to put her first. Kies. Goed liedje, hè? A Woman's Word op ZFM. Zondag in Kellenland, bijna kwart voor vijf. En even kijken wat de mensen over Zandvoort twitteren. We nemen even de lijst door. Ik heb jou vandaag ook uh, Tweetek leren laten kennen. Ja, ik ben helemaal laten leren kennen. Dan kan je alles in één overzicht zien. Heel makkelijk. Maar ja, misschien praten we nu weer een beetje te modern. Onder andere Jeroen Belekenmolen die twittert... We've won the first hour race at Zandvoort after a turbo-free race... Met a great fun in mijn stin. On a wet track. Rain cam halver to the race. Als je dat nou niet verstond... had je eerder moeten luisteren... want Willem van Denzen die had het uitgelegd. Zo staan er ook heel veel foto's... van mensen die op het circuit zijn geweest. Waaronder van Alex. Ed Lexbrug. Hij zegt een dagje Zandvoort. En je ziet allemaal uh, mooie auto's... voor de start staan. Um, gaan we even verder kijken. Veel over het, uh, over het racen dus. Ed Chesse DR. Die zegt... Op weg naar Zandvoort. klein geluk. ...vandaag ongelooflijk uitgewaaid op het strand van Zandvoort ...en bezoek gebracht aan kasteel Haarzuilens. Wat is dat, Haarzuilens? Gaan ken je, je dat? Je je. Huh? Ik ken het niet. Huh? bij Utrecht in de buurt. Oh, helemaal is bij Utrecht. Nou ja, die, ja. Uh, die, gaat, uh, die maakt er een heel groot dagje van. Esmee, die zegt... Um, ...nu Zandvoort met het XO Kushemma. En denk even van, fuck, waarom zitten je dat? Um, oh, deze is misschien ook wel leuk... Het La Streepje. Balotelli, Fuck Zandvoort, kom, we gaan naar Tessel <laughs> ja, ja. Juist, ja. Hartje Wessel zegt, Ed, gij stolen, denk niet met mijn ouders. Zouden er eerst naar Zandvoort gaan, maar nu eens niet meer. Ik weet niet waarom. Nou ja, het is maar waar je je druk om maakt elke keer. En dat is constant als ik die Twitter bericht plaats. Denk van, waarom twitter je dat je aan het eten bent? Of waarom twitter je dat met je jij daar een bent? bent? ja of precies nou ja. Het is maar wat je zelf leuk vindt. Het CFM Samfoort, één toestand in de Eredivisie. Willem 2 tegen Feyenoord, tussenstand is daar 1-0. Voor Feyenoord, dus 0-1. 0-1. Ik zit even naar te kijken. Uh, de oh, kapster, kapot. ja, de kapster. Die is ook op zondag bezig. ik zie Willem nu ook uitgebreid kijken. Knappe vrouw, wel hè? Misschien moet ik toch een keer uh, bij die kapster naar binnen. Maar ja, wij, wij zijn. moet clip worden, toch? Wat? Ja, ik moesten... moet, ja, misschien wel eventjes nog. Uh, nou ja, misschien kunnen we een mooi prijsje krijgen bij kaps als er misschien een leuk liedje voor de draaier. Ga jij eens even vragen nu. Is goed. Oké, okay, tot zometeen. What goes around, comes around, and you'll see That I can carry, the burden enough pain Cause it ain't the first time, that a man goes insane When I We'll Cinema Club en met hun laatste single. Sleep Alone op CFM. Tot zover. Deze zondag in Camerland. Voor de derde van februari. Onthoud volgende week zaterdag CFM Carnaval in café 4 vanaf 5 uur. Kom langs. En natuurlijk de DJ Workshop voor de Adventure Kids Week www.kidsadventureweek.nl voor meer informatie. Aldo, een hele fijne werkweek. Ja, dankjewel. Jij ook een uh, fijne schooldagen. Dankjewel. En jij ook een hele fijne werkweek. En volgende week zijn wij er niet. Rob en Albertjan zijn er dan. Ciao. FN. Via de kabel op 104.5 en in